Uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. In België zijn bij een antiterreuractie twaalf mensen opgepakt. Dat gebeurde bij tientallen huiszoekingen in 16 Belgische gemeenten. Justitie had de informatie die volgens een eigen persbericht... onmiddellijke tussenkomst noodzakelijk maakte. Volgens de Vlaamse omroep VTM gaat het om een terreurcel... die tijdens een EK-wedstrijd van het Belgische voetbalelftal... een aanslag wilde plegen in Brussel... De meeste huiszoekingen waren in Brussel, maar ook zijn er 150 garageboxen doorzocht. Wapens of explosieven zijn niet gevonden. De krant Het Nieuwsblad schrijft dat gisteravond alarm werd geslagen... omdat Syriëgangers de top van het Belgische kabinet zouden willen treffen. Premier Michel en de ministers Reinders, Jan Bon en Geens... en hun familie staan nu onder politiebescherming, schrijft de krant. Een middelbare school in Zwijndrecht heeft een leraar ontslagen... omdat hij heeft geknoeid met eindexamens, wat schrijft het AD. De leraar management en organisatie van het Walburg College... zou bij 12 of 13 van zijn HAVO-leerlingen antwoorden hebben verbeterd. De onderwijsinspectie heeft die antwoorden ongeldig verklaard... waardoor sommige leerlingen in de problemen zijn gekomen. De leerlingen mogen het examen de komende week overdoen. In het AD ontkent de docent overigens dat hij de fraude heeft bekend. Europese grensagentschap Frontex denkt dat dit jaar 300.000 vluchtelingen vanuit Libië proberen de Middellandse zee over te steken. Dat zijn er twee keer zoveel als vorig jaar. Op dit moment wagen elke week zo'n 10.000 mensen de oversteek vanuit Libië... zegt Frontex-bestuurder Russler in de Duitse krant Bild. Als mogelijke oorzaak noemt Russler juist de patrouilles... van Europese marineschepen op de Middellandse Zee. Die zouden mensensmokkelaars ertoe verleiden... om vluchtelingen in nog grotere aantallen de zee op te sturen... omdat ze daar vaak worden gered. Eind vorige maand kwamen bij vluchtpogingen... nog honderden migranten om het leven.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 Uh, goedemorgen Zandvoort, wij zijn er weer vandaag vanuit Hotel Hoogland. En uh, Iedereen die wil komen kijken is natuurlijk weer te gast. En wij gaan een heleboel dingen doen, maar eerst <coughs> excuus gaan wij vertellen wie wat doet. Kordraaien verzorgt de techniek. De redactie is gedaan door Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik en als gebruikelijk Gede Rutte zorgt voor de eindredactie. Yvonne Roosendaal zorgt ook voor de koffie, water en thee. En naast mij zit Henny van der Leden, Goedemorgen. Goedemorgen en naast mij zit Ben Zonneveld. En wij gaan het hele en programma aan elkaar Zandvoort. praten. Ja. Wat gaan we het allemaal over hebben in het nou, eerste uur? Nou, wij beginnen met iets heel leuks. Ik zou zeggen, gaat u maar zitten. Nu wordt het echt leuk. Uh, Pikes. Tuvel is aangeschoven hier. En zij gaat praten over patronen voor de <coughs> luie nijster. Dat nieuwste boek van haar. Ik kan niet wachten. Lijkt me helemaal te gek. Dan uh, daarna het innovatiefonds voor de on ondernemers van Zandvoort. En daarvoor komt John Cornelissen en I Fong. Yvon. Yvon. Oké. Okay. En dan uh, als laatste voor uh, het nieuws voor de achtste keer Zandvoort <coughs> culinair met uh, Harry Lemmens. Dan gaan wij uh, boodschappen doen en uh, door naar het tweede uur. Hans Hogendoorn komt ons vertellen over de nieuwe ontwikkelingen in bedrijf Terrein Noord. Dan uh, de Zandvoorts ondernemers Richard Buitenhek en Colette Mulder gaan ons uh, vertellen over het centrum van transformatie. En als sluitstuk komt dominee Teunhaard van der Linden over de zomerexpositie Joods Zandvoort in de Protestantse Kerk. Dat is wel wat. Ja, en tegen die tijd uh, hebben wij weer een leuk programma... ...hopen wij achter de rug. Maar we beginnen met uh, mevrouw Pieke. Mogen wij Pieke zeggen? Alsjeblieft. Oké. Okay. <laughs> Pieke, welkom. Dank je. En uh, nou, gefeliciteerd met het uitkomen van het nieuwste boek. Ja, dank je. Vertel ja. eens, hoeveelste boek is dit? Het is mijn zestiende boek. Zo. En het is mijn dertiende boek op dit gebied. Dus met makkelijke kleren maken. Drie andere boeken gemaakt... En dat betekent dat er dus nog steeds um, heel veel uh, info is en, en nieuws om dat zestiende boek te maken of het dertiende, dertiende de, ja, over kleedkleden. Ja, gaat over heel. Want het is exact veertig jaar geleden dat mijn eerste boekje kwam. Dus het gaat over een heel lange periode. En er zitten kinderbabykleren, verkleedkleren bij. Dus er zijn qua onderwerp al veel variaties. En ja, en de tijd verandert. Jij hebt dan toch weer. Men en heeft kennelijk zin in iets nieuws weer. Tijd verandert in de zin van dat de mode verandert of onze ideeën daarover. Of ja. Vaak weet je, eigenlijk is wat ik doe de basis dus heel erg hetzelfde. Maar um, het zijn accenten die verschillen. Iets iets weiger, korter, nauwer, weet je. En dan en, en iedere keer vind je toch weer iets. Denk je, oh, dat heb ik nog nooit gedaan. Hoe kan? En denk, ja, toch wel weer leuk. Nou ja. En dan is er altijd. Ja, in dit geval was er nu een uitgever die heel enthousiast was. Dus dat is dan wel erg leuk. Leuk. En daar zitten dus dan ook de dingen in van... oh, dat had ik nog nooit gedaan. Zo. Nou, ik heb, ik heb uh, mijn laatste boekjes die uh, nu nog te koop zijn. dat is dus uh, Ik heb één boek het heet Rock Alleen makkelijk te maken rokken. Eén het Alleen makkelijk te maken jurken en babykleertjes. En verkleedkleren voor kinderen. En dat is heel erg een uh, soort kraamcadeautje. En mijn laatste boek, twee jaar geleden bij Becht. dat is uh, Recycle Chic. Want dat is wat ik ook heel graag doe. Bestaande kleren verknippen tot iets nieuws. En uh, daar heb ik dus over twee jaar geleden een heel had ik nog nooit gaan echt een apart boek van gemaakt dat me dierbaar is en uh, nou ja, toen dacht ik nou ik heb eigenlijk alles gehad en toen dacht ik ja maar voor mezelf maak ik steeds die kleren uit één stuk dat wat betekent dat één lap is dat je alleen een onderarmmouw en een zijnaad hoeft dicht te steken je happy's en daar, ja, daar heb je zoveel vormen in van getailleerde kleren tot wijde kleren tot ja dus ik dacht, ja, dat, misschien is dat toch ook nog wel leuk om dat te doen. En, en zijn dat dan um, ideeën die je aanreikt? Dat iedereen er zelf mee aan de gang moet gaan? Nou, dit boek, het... dit boek bevat elf basispatronen. Dus voor, voor wij, voor, voor verschillende dingen. En dan, uh, dit is het eerste boek trouwens, waar, met foto's. Want dat heb ik nog nooit gedaan. Ik heb, doe het alleen met te, mijn eigen tekeningen. Maar dan hoorde ik wel eens zo van, ja, je tekent zo leuk. En dan ziet alles er leuk uit. En mijn dochter is model. Of uh, ja, internationaal model. En uh, zij met een modellenvriendin hebben van ieder kledingstuk een foto. En dan variatietekeningen. Dat je gaat zien van, nou, je kan er ook dat of dat van maken. En dan beschrijving natuurlijk. Te gek, hè? Het is... Uh, uh ik heb het even opgezocht gisteren op de website. En ik kwam een heleboel dingen tegen. En dan zie ik de Ja. Maar ik zie een ontzettend bezige kultenares. <laughs> Wat is het verschil? Nou, het verschil het zit hierin. Ik, ik, denk dat het, ik ben inderdaad wel bezig. Maar ik denk dat het, ik kan heel goed niks doen. Daar heb ik echt heel veel talent voor. En als ik uh, voor mezelf kleren maak. Dan wil ik toch wel dat het uh, een beetje snel klaar is. Zodat ik weer niks kan doen. Of, of, of iets ja. anders kan doen. Ja. Een beetje, niet niet ingewikkelde patronen. Nee, want, vroeger, ik, ik heb er iets van de academie gaan en leerde je echt helemaal zo mouwen inzetten. En revers ja, en dit. Ja. En dat vond ik vroeger leuk. Ik bedoel, ik vind het Maar ik heb er gewoon geen tijd meer voor. Dus uh, vandaar de luie Ja, want het is, en ja, als je iets maakt, het is altijd een inspanning. Ook al doe je het zo simpel mogelijk. Maar vergeleken met echt officieel mouwen inzetten, kan je zeggen, het is voor de luie En dat vereist nog enige deskundigheid ja, en ja. ervaring voordat je dat ja, goed precies. hebt. En dan nog. Ja. Maar dit is, ja. uh, dit is een stuk, uh, dit zou, wie kan dit allemaal gaan doen? Nou ja. De eerste moet je uh, er echt zin in hebben natuurlijk. Je wil achter de machine zitten. moet je er weinig zin in hebben. Ja, dan moet je het nee. niet doen. Maar dan, ik denk, iedereen die er zin in heeft, dit moet wel gaan lukken, denk ik. En dan nog, het, het zijn hele simpele basisdingen. En dan heb ik een soort makkelijke afwerking. En dan kan je er nog kragen of dingen, weet ik wat, op doen. En dat is natuurlijk allemaal meer werk. Maar je kan het ook heel simpel maken, wat ik doe. staat in dat laatste boek om uh, het iets uitgebreider te doen dan de simpele dingen? Ja, er dus, dus staan wel op die variatietekeningen want dit is echt heel simpel, maar variatie teken ik er nog kraag eh, op of, of weet je dat ietsje ingewikkelder wordt als je dat wil zou willen dat, dat je het idee is ook het is een heel simpele baaspersonen. maar als je ja je kan er zelf ook een heleboel aan toevoegen dat hoop ik ja, dus dat en mensen de, dat en de zien. De zin is dan waarschijnlijk je moet natuurlijk uh, uh, stoffen leuk vinden, ja. je moet zin hebben om de naaimachine neer te ja, zetten tuurlijk. en je moet uh, zin hebben om te zeggen oké okay, daar gaat hij met die schaar ja. wat, wat Wordt dit een leuke ochtend? Ja. Zoiets. Dus, zo dus niet al te luid. Ja, ja. Nee, dat, dat is zo. Daar ja. hebben jullie gelijk in. Ik heb ook naar die andere boekjes gekeken. Uh, Jurk en zo, Baby ja. en Co, Rock en zo. Ja. Is dat ook... Voor de of Ja, dat, dat daar, begon de, de daar begon de serie mee. Want, ik heb natuurlijk al, maar toen werd het eerst zo benoemd. Dat was uh, toen een nieuwe. Toen wou ik echt zo van, nou ik ga hem. En dat is dus die vier boekjes, bij Uitgeverij podium. En dat is Laionaarste en toen Recycle Chic dat ik berg. en dat, nee, nou, je hebt het gewoon ook zo genoemd. Want bij ja. als je bestaande kleren alleen maar ingreep, of je natuurlijk nog minder werk. Ja. Dus dan naaide ik twee t-shirts aan elkaar en dan had je een jurk en zo, dus dat... Ja, want daar wil ik het even over hebben. En normaal, als je kle de, de kledingkast opruimt, heb je een hele grote ja. vuilniszak vol met uh, voor de kringloop ja. of weet ik wat. Of die, die bakken die er staan. Maar dat doe jij dus niet. Nee, ik, ik, je legt ze allemaal neer en zegt, oké, volgende week ja, wil is... ik een nieuwe... Ik, daar, iets... ja. Werkt dat zo? Ja, zo, zo, werkt, zo werkt het wel een beetje, want ik, ik, ja, ik, ik kan heel moeilijk dingen weg. Ik hecht me aan dingen, ik kan moeilijk dingen weggooien en dan denk ik gewoon van nou hoe, hoe zou ik nou eens kunnen doen? En dan inderdaad die, die twee t-shirts en twee hemden aan elkaar. Dat, dat vond ik wel een hele leuke. Die ik voor dat boek had ontwikkeld. En dat, dat draag ik ook graag. Dat is echt heel ja, grappig. Ja, of dat je iets zegt van nou dit draag ik dus eigenlijk nooit meer. Maar de, de kracht ja. ervan is leuk. Ja, die wil ik dat wel doe ik bewaren ook. ofzo. de knip ik eraf dan. Ja, ja, dat kan ik ook nog. Ja, die Maar dan weer aanzetten. Maar dan? <laughs> nou, ik, met, met overhemden. Die, waarvan ik ik, bedoel, ik krijg ook van een heleboel mensen oude kleren. Dan doe ik zo, knip ik het zo met zo'n stukje er aan en dan kan je het onder dingen dragen. Om, weet je, want heel vroeger had je het ook en het is nu ook weer een beetje een soort van hip. Maar dan heb je gewoon echt zo'n losse kraag die je ergens onder kan doen. Dat je niet de hele blouse eronder hoeft te dragen. Nee, uh, Praktische uitvinding is dat meer. Nou. Maar het moet toch wel een beetje afgewerkt worden. Je kunt niet zeggen ik knip en dan klaar. Nee, ik bedoel, Zompie, iets... spel de zoompjes stik ik daar. Ja. Oh oké, okay. oh, ik ben echt wat spannend Alle... eigenlijk. Al uh, uw werk staat op uw website. Uh, ja. Zou je die even kunnen noemen, want ik heb hem wel ergens opgeschreven, maar. Oké, okay. uh, Pieken Stuvel. Pieken Stuvel. Uh, Ww En Pieken is P-I-E-K-E -E, en Stuvel is S T-U-V-E-L. Ja, want buiten die uh, boeken zie ik ja. ook een heleboel andere uh, kunstwerken. <laughs> En uh, bijvoorbeeld die toiletrollen vond ik heel erg leuk. Ja, ja. ja dat, dat, dat ben ik toen gemaakt. Ja, als je een boek maakt, dan dat is toch, ja, ik ben ik altijd zo 8, 9 maanden bezig. En moet je best een beetje hard werken. En dan, uh, dan krijg je zo'n zin om een beetje te gaan. Uh, ja, ik noem dat altijd maar keten. En uh, toen had ik al een tijdje zoiets van: oh, die wc-rollen, daar wil ik eens een keer in gaan knippen. En toen ben ik uh, ja, vogeltjes erin gaan knippen. En dat ik eentje voor mijn echtgenoot gemaakt. En nou, dat viel zo'n smaak. Toen ben ik voor allemaal een heleboel goede vrienden een vogeltje gaan maken. Leuk hè? Leuk nou. dat je overal in dingen die daar helemaal niet voor bedoeld zijn, ja, iets ziet. Ja, dat gaat. Dat, ja, ja dat gaat, het gaat het over mee, wat he? ik doe. Of je nou. Dat er gewoon. Dat je helemaal niet zoveel dure dingen hoeft te kopen. Dat het allemaal. Het is er gewoon en plak het maar aan elkaar. En alles wordt bewaard. Het ligt eigenlijk wordt... voor het grijpen. Ja, ja, precies. Dat ja. zeg je goed. Ja. Ik uh, heb een echtgenoot die uh, nooit iets kan weggooien. Oh, ja. En overal denkt dat hij die... maar ook iets mee doet. Ja. Maar goed, doet hij dat hè? Ja, dat oh. doet hij dus ook. Dat is punt niet. Ja, de rommel is wel een consequentie. Ja, want als ik dan iets wil, uh, hij luistert toch niet waarschijnlijk. Maar als ik iets weg wil gooien, doe ik dat volgens mij stiekem. Ja. Maar hij luistert wel hoor. Ja, en dan draai ik me om en dan ligt het weer in huis. Ja, leuk. Dat vind ja. ik een slimme truc. Uh, ik heb ontzettend genoten van uw website en uh, wat u allemaal ja. maakt. Ik hoop dat mensen gaan kijken op www.piekenstuvel.nl ja, nou, En uh, ontzettend bedankt voor de toelichting. Nou, nog nee, één vraag. Oh, ja, ja. Geen, uh, geen workshops? Geen, uh, oh. nee, nee. Niet nee, niet nee dat, om mensen op weg te helpen? Nee, ik heb vroeger lesgeven en dat vond ik leuk. Maar het ja, is misschien niet aardig. Maar ik heb echt zoiets van... Ja, van ik wil dat werk doen en dan mijn is mijn energie opgewoon of zoiets. En die boekjes is, is mijn workshop zeg oh, Okay. Want ik zou me bijna kunnen voorstellen dat mensen zeggen, goh wat leuk. Ja, ja, maar ja, ik heb wel vriendin ik heb een vriendin die dat setje. wel eens gaat doen. En een setje uh, nodig. Ja, maar er zijn veel cursussen. En het zijn zijn Ja, op ja. Naai dingen. En ik ja. heb ook gehoord dat mijn boekjes daarbij worden gebruikt. Okay. Dus dan moet je gewoon melden bij een naai clubje of cursus of zo. En dan, zie, dan zie je het boekje liggen. Ja. ja. Ja, of je neemt het mee. Of je neemt het mee. Ja. En het ja. gewoon, je kan bij iedere boekwinkel bestellen. En dan zegt, zegt zo'n echte coupeuse die zegt, ja. nou. Ja. Ja. ja. ja. ja. Ja. Nou, fantastisch. Uh, op naar het volgende boek, zou ik zeggen. Ja, wie weet. Wie, wie weet. weet nog geen concrete plan. Dank u wel. Heel erg bedankt hè. Vraag gedaan. this show. Voor het tweede onderwerp van Goedemorgen Zandvoort is aangeschoven, Yvonne Xi, welkom. En Sean uh, Cornelissen, ook welkom. Goedemorgen. En wij gaan het hebben over het innovatiefonds. En dat heeft allerlei andere namen in de landen, maar in Zandvoort is gekozen voor de innovatiefonds. Uh, even terug, het innovatiefonds is een idee uh, wat uit de ondernemers komt en uit het kernteam. Yvon, uh, wat is het kernteam? Uh, nou, zoals je al zei, het idee komt uit, uh, vanuit de ondernemers. Uh, er is vorig jaar een convenant gesloten. En uit dat convenant uh, zijn uh, 60 punten naar voren gekomen. En een van die punten is de wens van ondernemers om te komen tot een innovatieteam. Jij zegt net al, het heet in de landen ook vaak anders. Nou, uh, uh, ondernemersfonds wordt ook ja. vaak gebruikt. Uh, wat is dat nou? Dat is een, een, een fonds. Uh, van, voor en door ondernemers. Uh, het kernteam is een groep uh, ondernemers, met name ondernemers, maar het staat open voor iedereen die zich daarbij aan wil sluiten. En dat kernteam dat, uh, loopt die punten door, die 60 punten door en zijn op dit moment bezig met dat, uh, met dat innovatiefonds. Het uh, innovatiefonds dat ligt nu even bovenop bij dat kernteam ja. waarschijnlijk, want uh, er zijn vandaag deze week twee bijeenkomsten geweest over. Um, dat innovatiefonds, dat wordt uh, uh, verzorgd door iemand die buitenstaander is... Hoe bedoel je buitenstaander, sorry? Een, een extern bureau? Een extern bureau, ja, dat klopt. Dat is Peter van der Bos. Peter van der Bos is een adviseur en een uh, deskundige op het gebied van het inrichten van een uh, on ondernemersfonds. En die is door het kernteam ingehuurd om uh, ons te assisteren en te helpen om iets uh, zo goed mogelijk neer te zetten. De bijeenkomsten waren om alle ondernemers te informeren. En om eigenlijk eens te kijken en te peilen bij iedereen van hoe staat men er nou tegenover. Uh, ondernemer A en ondernemer B zijn we welwillend, willen we graag meedoen, zien we... Uh, een toekomst in zo'n fonds. En daarvoor is er afgelopen maandag uh, in het circus van Zandvoort en bij Biscopteam een uh, informatiemiddag en avond georganiseerd voor iedere betrokkenen uh, om inlichting in te winnen, om vragen te stellen, om uh, te horen wat zo'n ondernemersfonds nou betekent. En om meteen aan te schuiven neem ik aan. Of en om uh, daar een mening ja. over te geven, graag. Want dat is natuurlijk heel belangrijk hoe ja, iedereen dat kon dus daarin al. staat. Dat kon zeker al. Ja. Het kernteam, als ik nog even kort, ja. Sorry, is, uh, heeft zeg maar een voorstel gedaan naar de ondernemers toe in de afgelopen maanden hebben we, dat, hebben we daar hard aan gewerkt om iets te presenteren. Om te gaan kijken dus wat er mogelijk is. en eh, Graag horen we alle input van iedere ondernemer die er is om eh, te komen tot een mooi ondernemersfonds of in ons geval een uh, innovatiefonds. Uh, jij zegt uh, om ook aan te schuiven, maar ik heb begrepen dat je moet aanschuiven. Nou, bij dat kernteam moet je nee, niet. Nee, bij het ondernemersfonds. Okay, bij de innovatiefonds. Dat, nou... Even, want het, we hadden net even twee punten. Ja. Het innovatiefonds en het kernteam. Het kernteam, ja. uh, dat staat open voor iedereen om daarbij aan te schuiven. Mm -hmm. uh, mocht mocht uh, iemand dat willen, dan uh, staat alle informatie op uh, zandvoort.nl, op het ondernemersportaal. Daar kun je ja. alles daarover vinden. Even dat is één. Waarom zou je dat willen? Wat, wat is dan de bedoeling? Je zou dat kunnen willen omdat je dan ook mee kunt praten over alles wat uh, ondernemers willen, graag willen zien in Zandvoort. Dus als, ondernemer... dus als je mee wilt praten, ja. kun je aansluiten bij dat uh, kernteam. Okay. Het komt eigenlijk voort, misschien wel een klein beetje uit alle verschillende belangenverenigingen die er zijn. Dan noem ik bijvoorbeeld een ondernemersvereniging Zandvoort, de strandwachtersvereniging. En zo zijn er natuurlijk een heel aantal hier in Zandvoort, die uh, eigenlijk allemaal hetzelfde doel nastreven: en dat is een beter, mooier Zandvoort uh, voor iedereen. Om uiteindelijk te hopen om meer business, publiek naar onze badplaats te trekken. Heeft en, te... Ja, gezien de tijd, wil ik ja. even terug naar uh, het innovatiefonds. Want ja. dat, dat speelt dus nu heel ja. erg. Hè? Uh, daar word je verplicht om mee te doen. Uh, Als er voor wordt gekozen dat het uitgevoerd wordt. Dat, dat, ja, dat, dat, dat, dat staat natuurlijk bovenaan. Kijk, wij werken ideeën uit om te komen tot dat fonds. Uh, en dat hebben we dus inderdaad afgelopen maandag gepresenteerd. En een van de punten daarin is dat wij van mening zijn... als er zo'n fonds gaat komen, dan moet ook iedere ondernemer in Zandvoort daaraan meedoen. En meedoen wil betekenen meebetalen. Mm -hmm. um, wij hebben daar voorstellen voor gepresenteerd. We hebben ook een tarief 1 en een tarief 2. Dus de binnenring van Zandvoort, waarvan wij denken dat die het meeste gaan profiteren straks van zo'n fonds. Maar ook de buitenring van Zandvoort, die daar ook van mee profiteert. De enige manier, uh, en dat komt uit dat verhaal van Peter van der Bosch... die al in 60 andere gemeenten in Nederland zo'n fonds uh, van de grond heeft gebracht... Uh, is dat de enige manier om iedereen ook te laten meebetalen... is in de vorm van een belasting. Nou is belasting natuurlijk uh, niet altijd een even gezellig woord. Maar uh, ja, wij ontkomen er niet aan dat wanneer wij dat uh, verplicht willen stellen... tussen aanhalingstekens, dat je dus uitkomt bij een belasting. Nu kunnen wij dat wel heel erg graag willen. Maar wij kunnen geen belasting opleggen. Dus wij zullen met een plan naar de raad toe komen. En uh, wij zullen dan de raad gaan verzoeken om die belasting te gaan heffen. Dat zal een, een belasting, het, zoals het voorstel nu ligt, uh, willen wij, opteren wij voor een belasting, uh, reclamebelasting, heet dat. Uh, en... Um, en wij hopen uiteraard uh, dat, wij, uh, dat de on ondernemend Zandvoort... de raad kan overtuigen van het belang van zo'n fonds. En om zo'n belasting uh, te gaan heffen. Nu uh, is het een belasting die uh, direct terugstroomt in het ondernemersfonds. Dus, dus de gemeente zal het in dat geval dan moeten gaan heffen... omdat dat nou eenmaal niet anders kan. Maar dat wordt recta teruggestort in dat fonds. Dus dat blijft niet bij de gemeente hangen. Dat krijgen de ondernemers weer terug... Dat, dat één, daar worden afspraken over gemaakt. Er zal dan, als dat er komt, ook een contract worden opgesteld met de gemeente. Tweede is dat wij hebben begrepen dat er geluiden zijn binnen de gemeente. Dat er wellicht een mogelijkheid bestaat om een soort van verdubbelaar... Uh, in te zetten. Dus wat, wat, als, als wat er, er ingelegd wordt, wordt verdubbeld? Dat uh, ingelegd dat is wel iets waar, <laughs> waar, wij, waar wij voor willen gaan. En uh, om, om in ieder geval dat, dat fonds natuurlijk uh, uh, zodanig op te stellen. dat we daar ook dingen mee kunnen ja. doen straks in het Zandvoortse. Uh, dat fonds komt er. Tenminste, dat, is, uh, dat moet voorgesteld worden aan de Raad. Ja, dat de Raad moet de slicht, voorgesteld enzovoort. Worden. enzovoort. Ja, ja. Uh, John, als er nou ondernemers zijn van die. wij willen helemaal niet meedoen. Nou, dan is het best wel een, een taak voor ons om hen te overtuigen dat het uh, juist belangrijk is om er wel aan mee te doen. Want het is. Uh niet alleen voor de individuele ondernemer, maar het is echt voor iedereen. En het fonds draagt het er bij dat we een keertje slagvaardig kunnen zijn en bepaalde zaken kunnen verbeteren. En de ondernemers bepalen het. Hè. het is dus de, de gemeente die is in principe de inner, maar wij als ondernemers in Zandvoort zijn degene die gaan bepalen wat we ermee doen. Daar moeten natuurlijk afspraken over worden gemaakt, dat moet worden ingericht, maar dan moet je in praktisch opzicht denken aan verbetering van bijvoorbeeld de wegwijzering of de infrastructuur. Zaken die dan niet bij de gemeente liggen, maar die we als ondernemer belangrijk vinden. Maar stel en aan... nou dat, dat, dat je als ondernemer zegt, ik heb een idee. Hè? Wie bepaalt dan welk idee, wanneer uh, het in het fonds, uh, een, ja. als het fonds er uh, strakjes komt, he, dan gaan we even van dat scenario uit, dan komt er een, een, een bepaald soort organisatiestructuur, het zijn een vereniging of een stichting, die dat geld gaat beheren. Uh, de wensen van de ondernemers worden daarin in kaart gebracht en die zullen dat ten uitvoer moeten brengen. Ja, de, wens, de, de teneur uh, is dat men graag uh, kiest voor bijvoorbeeld een vereniging. Het mooie van een vereniging is met dat. Inspraak. Juist dat iedereen ook uh, daarin ja. kan meedoen. Iedereen kan zijn zegje doen. En uh, het bestuur van die vereniging heeft dus de taak om. No. Mm -hmm ieder jaar, zeg maar, de doelen die we met elkaar stellen, met elkaar stellen, Ja, want dat zouden nog tegengestelde doelen kunnen zijn, ook. Tels, ja, maar goed, je moet het op lange termijn zien, en in jaar 1 kan doel 1 gerealiseerd worden, in jaar 2 hopelijk doel 2, en het moet niet zo zijn dat ieder jaar hetzelfde doel wordt aangepakt, want dan heeft het fonds ook weer genut. Het moet juist echt voor iedereen zijn. We moeten op lange termijn het belangen van inzien dat het een heel goed instrument is om te komen tot de verbetering van de kwaliteit van Zandvoort. Ja, en jij zei Net als ze nou niet willen betalen. Maar als het dus een belasting is, dan, dan valt er niks te willen natuurlijk. Nee. Dat is ook de reden waarom wij opteren voor een, of voor een belasting. Dat is juist, ja. En de gemeente, die geruchten hebben jullie al, de gemeente die staat daar niet onwelwillend tegenover. Kunnen we het zo formuleren? Nou, sterker nog, dus ja. daar denk ik heel positief dat tegenover is. dat er een ondernemersfonds komt. Ja. Dat is, dat het uh, dat is zelfs een, een item geweest voor één politieke partij een uh, aantal jaren geleden die dat opgezet hebben. En toen is er over nagedacht. Uiteindelijk, het komt uit het Convenant vandaan, dus ja. je mag wel stellen dat de ondernemers daarachter staan. Uh, hoe was het maandag? Uh, afgelopen maandag was dat ook duidelijk het geval. Er waren, uh, ik meen uit mijn hoofd, twee of drie ondernemers die, die, die, die wat twijfels hebben. Uh, maar dat, ik kreeg het gevoel, uh, persoonlijk het gevoel, dat het meer ligt in de uitvoering. He, wat, wat gaat er, wie gaat dat geld beheren? Wat gaat ermee gebeuren? Uh, en dat, kan ik, dat, kan, dat begrijp ik ook wel, dat je denkt van ja, uh, dan gaan we straks allemaal betalen en waar blijft dat geld? Nou, um, daar worden echt hele duidelijke afspraken, zullen erover gemaakt worden, dat het inderdaad wat wordt ingelegd ook terugkomt in het fonds. Um, uh, Hopelijk inderdaad, met, met die verdubbelaar, of in ieder geval een extra bijdrage. Wat overigens uh, heel mooi zou zijn, natuurlijk, omdat je daarmee meer slagkracht krijgt in zo'n fonds. En, uh, ja, en er zal inderdaad, uh, wat, wat John net al zei: je zult niet in één keer alles kunnen doen. Want dan uh, is een potje nooit groot genoeg. Maar je zult in het ene jaar het één kunnen doen, het volgend jaar het, het, het volgende. En iedereen uh, die, die, die belasting betaalt, die zal dus ook inspraak kunnen krijgen in wat daarmee gaat gebeuren. Als je voor de vereniging kiest. Als je voor een vereniging kiest, ja. ja. Nou, uh, je zei zelf al, het is een soort reclamebelasting. Dat betekent ja. dus dat als ik een bordje reclame op mijn muur heb zitten, dat ik moet betalen. Ja. En als ik nog geen bordje heb? Dan hoef je niet te betalen. En mag ik dan meedoen? Dat was ook heel leuk afgelopen maandag. Want er zaten ook drie ondernemers in de zaal die zeiden van... ja, maar ik heb geen bordje, maar ik vind het zo'n fantastisch initiatief. Ik zou best vrijwillig uh, die belasting willen betalen. In een verenigingsvorm kan dat ook, ja. ja het is heel erg leuk, na aanleiding van maandag... Om, om te hebben gezien dat er he het, het, het, het gros van de aanwezigen echt er toch wel heel erg positief tegenover staat. En, de, uiteraard waren er verschillende geluiden. en Belasting is gelijk al graag ook al snel een snel en zwaar beladen woord... Maar, uh, ik vond echt, en ik denk, ik vond, ja. als we dat zo hebben gezien, dat de, de meeste mensen en de, de, de ondernemers die dan aanwezig waren, echt heel positief tegenover zo'n fonds staan. Uh, ook omdat we op die manier iedereen erbij betrekken. En tuurlijk ja. is dat een, een geldelijke betaling die je moet doen, maar die betaling komt uiteindelijk weer bij jou terug. En als je als ondernemer in de afgelopen jaren nooit zo actief was op dat front, heb je in, in dit geval wel een keer een kans om ook een beetje vuist op tafel te slaan en te komen tot iets moois voor ons uh, dorp. Nou ben jij ook voorzitter van de standpachters. Hoe ja. denk de strandpacht dus daarover? Nou, bij de collega's zijn er uh, in eerste instantie ook wel wat wisselende geluiden geweest. Omdat je er toch eventjes uh, <coughs> zo'n heffing... Het uh, is jammer je dat je belasting is. Moet... Ja, dat is Het, nou ja, het, is, is, heel jammer, het ja. is theoretisch. Een ondernemersfonds kan worden ingericht in Den landen. En dan, dan heb je drie bepaald soort fondsen die er kunnen worden, opgericht, of worden ingericht. En om die heffing succesvol te maken... Kan het haast niet anders dan dat het via een gemeentelijke heffing gaat. Om op die manier iedereen te laten meedoen. Maar de teneur aan het stand is op zich zeker positief. En um, we hebben natuurlijk ook te maken met onze eigen vereniging. Niet iedereen is natuurlijk lid. Dus nee. daar heb je dan ook weer uh, ondernemers die dan op dat moment wel weer mee moeten doen met het ondernemersfonds. Ja. Dus dat wordt eigenlijk best wel een leuke, leuke ontwikkeling. Is en, um, is dat, is dat, denk je, de, de, de volgende stap? Want uh, die betaalt Koninklijke Horeca, die betaalt de uh, OVZ, die betaalt de OBZ. Dat je die mensen echt moet overtuigen dat het anders gaat lopen dan? No? Ja, ik denk ik heb... wel dat het... Uh... Dat, dat je als bestuur van je, van je eigen vereniging... Het komt er gewoon bij. Nou ja, dat, dat, daar kan je voor kiezen. Hè? Want op dit moment, als ik, puur, als ik naar, kijk naar de strandpasvereniging dan betaal een deel van onze leden... en we hebben een, een goede vereniging, een grote vereniging... Ja. 30 leden, betalen allemaal een, een contributie per jaar. Uh, die gebruiken we voor bepaalde doeleinden. Die doeleinden die, die, die komen deels overeen met de innovaties uit het fonds. Want ook daarin kunnen wij als zegje doen... en kunnen we als strandondernemers zeggen... dit willen we graag realiseren. Dus heb je ook een hele gerede kans dat je... je de eigen contributie bijvoorbeeld verlaagd ten gunste van het ondernemersfonds, met andere woorden. Um, Omdat er al zoveel We compenseren als het ware, want je moet, ja. niet, je moet niet allemaal fondsen in de winkel nee, gaan. Nee, want dan uh, werkt het niet. Dan meer. Werkt. Maar ik denk, en ik denk dat dat, als ieder naar zijn eigen onderneming uh, of naar zijn eigen clubje kijkt, dat er best wel heel veel kansen liggen. Ja, en we hebben tegelijkertijd dus de ondernemers, die niet lid zijn van de strandpachtersvereniging, erbij, om ook dat, dat grote belang aan het strand te realiseren, of in het winkelgebied, of in Noord, enzovoort. Klopt. Oh ja, laten we toch getal eens uh, erbij halen, want er zijn nou, natuurlijk, uh, clubjes zoals het OVZ, maar hoeveel uh, bedrijven zijn er in, uh, in Zandvoort? Uh, zoals we het nu bekijken, hè, als wij dus nu kijken naar die, naar die reclamebelasting en je kijkt dus naar dat, uh, de, de, de categorie 1 en 2, kwamen we op al 460 bedrijven in het nou, Zandvoort. Je, maar als je echt naar heel Zandvoort kijkt, dan zie je, geloof ik, op 1800, uh, ja, ja, 1800 dat is in 160 spelen. Ja, ja, alles, dat erbij ja. Is, maar dat is ook een grote ja, markt. Dus, en, en dan zijn bijvoorbeeld ook hotels en pensions, dat die ja. er ook ja. bij, maar de gewone particuliere bed and Breakfast niet. Ofwel, ook, in principe ook, als, ook, want als die een reclameuiting. Reclame ja. Als ja. zij op het moment een BB buiten aan ja. hebben. En de naam van hun zij bed and breakfast, dan is dat in principe een reclameuiting die valt onder die noemer uh, reclamebelasting. Nope. Ik ben benieuwd. Wij ook. Maar um, mooi hè? Hoe, hoe nu verder? <laughs> uh, hoe nu verder? Nou, we hebben dus afgelopen maandag die, die twee sessies gehad. Daar zijn hele, hele bruikbare... Het waren ook niet alleen informatiesessies... maar ook participatiesessies. Hè. Wij wilden juist voeling krijgen met... zijn wij op de juiste weg. Hè. Dat, wat wij nu bedenken is dat ook een beetje wat men wil. Daar zijn hele leuke, goede ideeën... ook wel kritische noten uit naar voren gekomen. Die uh, hebben wij gisteren uh, in het kernteam besproken. En wij gaan de komende weken... Gaan ...gaan wij daarmee aan de slag. En komen er ook... Uh, ...in ieder geval in de Zantwoordse krant... ...komt er ook een, een, een soort... Uh, ...vraag en antwoord uh, pagina... ...waarin wij een aantal vragen... ...ook direct gaan beantwoorden. Uh, dus uh, wij zitten zeker niet stil... ...ook niet in de zomerperiode. En uh, wij gaan daar... Uh, ...verder mee, mee aan de slag. Als men... Uh, ...we hebben nu een paar keer gehoord dat je aan kan schuiven... ...bij het Kernteam. en uh, uh, Ik neem aan dat jullie uh, nog een keer terugkomen bij de ondernemers. Maar uh, als men wil aanzitten bij die uh, ondernemers, kern, bij de kernteam. Uh, kan, kan dat? Dat kan. Uh, en en staat... wanneer is de eerstvolgende bijeenkomst? Die staat nu gepland op eind augustus, uit mijn hoofd. Ja, 31 augustus. En, uh, maar alle informatie daarover staat op, uh, op zandvoort.nl, op het ondernemersportaal. En mocht iemand nou nog, uh, iemand die niet bij die bijeenkomsten is geweest en uh, denken van nou ik heb nog een vraag of ik heb een tip of ik heb een idee. Er is, uh, die, die kunnen toegestuurd worden naar uh, innovaties.zandvoort.nl en die zullen door ons uh, allemaal worden meegenomen. En dan zijn eigenlijk in het kernteam. hebben natuurlijk de, de, de, de, de, de, de, belang, of de vertegenwoordigers van de verschillende belangenverenigingen zitten. Mm -hmm. En ook zij kunnen natuurlijk prima antwoord geven in de aankomende weken, maanden. Uh, als er vragen zijn of als een onderneming iemand wil aanklampen. Het hoeft niet per se. Het hoeft niet <laughs> allemaal naar het kernteam. Nee, nee, natuurlijk mag Maar het hoeft niet altijd per hè, als, je, een, als je op een antwoord zit te wachten. Het is het soms prettig om gelijk eventjes uh, iemand aan de bel te kunnen trekken. En al die ondernemers in het kernteam die zijn zeker bereid om. Uh, de mensen te woord staan. ik ben okay. altijd zo ontzettend benieuwd naar die wensen hè, die er dan le uh, leven en dat zijn vaak wensen die misschien helemaal niet zomaar uitgevoerd kunnen worden want daar gaat bijvoorbeeld de gemeente of de provincie over of wat doen jullie met dat soort wensen iedereen kan natuurlijk wel zeggen ik wil heel graag dit dan zeggen ze ja sorry zeggen jullie dan nou ja, daar dus, gaan wij niet over. Het, uh, het komt uiteindelijk dus hè, in het innovatiefonds terecht. En uh, daar gaan we kijken wat we daarmee kunnen doen. Uh, er zijn zeker wel hele goede contacten met de gemeente. En de gemeente wat is ook zeker heel erg bereid om... Uh, ja, een hand toe te doen. reiken in plaats van een vinger om het zo maar te zeggen. Dat, dat moet ik echt zeggen. Dat vind ik heel erg uh, bijzonder. Petje af daarvoor. En uh, met elkaar kunnen we proberen in kaart te brengen wat mogelijk is. En, en daarna soms loop je tegen de muur op. Dat hebben we in, in alle gevallen van ondernemen. En ook in het geval ja, van innovatiefonds. Ja. Ja, ja. Maar in, in ja. ieder geval. Maar kijken naar de kansen. Dat in ieder geval betekent. staat de gemeente daar redelijk positief tegenover. Want ja. het is uiteindelijk voortgekomen uit dat convenant. We gaan jullie zeker volgen in deze. Leuk. En ja. uh, als er in september weer wat te melden is, kom dan gerust langs doen we dankjewel dankjewel, dankjewel. dankjewel. Ja, succes in ieder geval dankjewel thank you je zegt ik ben vrij maar jij bedoelt ik ben zo eenzaam je voelt je te gek zeg jij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 ik geef er een morgen terecht Zolang ik je niet verlies Vind ik huis wel mijn weg met jou Geef mij het gevoel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 Goedemorgen Zandvoort, wij uh, zijn weer bij u terug en dit keer uh, gaan wij culinair doen. Dus aangeschoven zijn uh, Lara en Harry Lammens. Lemmens, sorry, I'm so sorry. <laughs> uh, en die gaan uh, voor de, uh, de achtste keer Zandvoort culinair, die gaan daar van alles over vertellen. Spannend. Ja. Vertel. Nou ja, achtste keer Culinair Zandvoort inderdaad. Uh, je zou zeggen, het wordt bijna een... Uh, een gewoonte. Uh, nou, traditie, uh, <lacht> ja, dat vind ik wel een goede ja, gewoonte. En, uh, nee maar het is uh, elk jaar gelukkig weer anders, anders zou het saai worden. Maar inderdaad voor de achtste keer op het Gasthuisplein. En dit jaar een record aantal aan deelnemers. Daar zijn we ook wel heel erg blij mee. En heeft dat te maken met het feit dat de, de, de vorige zo'n succes waren? En dat iedereen nu mee wil doen? Nou ja, dat, dat is eigenlijk altijd een beetje gek. Want we hebben jaren gehad dat we moesten loten. We hebben natuurlijk een beperkt aantal plekken. En daar, daar houden we ons ook aan. We, we hebben wel eens mensen gehad die zeiden van... ja, anders dan breid je uit naar het Ratersplein Dat willen we ook absoluut niet. We vinden dit een mooie locatie en zo willen we het ook houden. Uh, maar we hebben dus jaren gehad dat we echt moesten loten. En dan denk je het jaar daarna, uh, nou, kom maar op. En dan, uh, we hebben één jaar echt, uh, echt nou ja, ik zou meer heel bieden. willen zeggen, moeten leuren ja. inderdaad. Ja. Het is Aha. dat we, dat onze. Uh, Merkwaardig hè dan. Ja, ja dus maar het dan is dat het ligt... ons vijfde editie was. Dat we dachten, ja, maar we gaan niet ons eerste om laten schieten. Maar... Nee, dat was het vijfde jaar. Ja. Waar ligt dat dan? Ja, ik wil net zeggen, waar ligt dat? Ja, waar aan? ligt dat dan? Dat weet ik niet. Dat is, nou, het heeft ook te maken met het feit dat er, als je, als je de afgelopen acht jaar bekijkt, dat er ook een aantal uh, ondernemers verdwenen zijn. gewoon En dan hebben ze een jaar meegedaan en dan zijn ze een jaar later, uh, zijn ze er niet meer. Maar dat betekent wel dat je die dan niet meer hebt. En dat is toch al een paar keer echt uh, gebeurd. Het, het verloop. Ja, en op een gegeven moment, uh, door omstandigheden, kan een ondernemer een keer niet meedoen. Uh, Thuissituatie, uh, hey, ja. uh, noem ja. het maar op. Okay. Of gewoon uh, even vergeten inschrijven. Dat ja, kan ook nog. Maar, uh, jij, jij zegt een record aantal uh, deelnemers. Ja. Uh, betekent dat ja. dat je op dat plein aan het uitbreiden bent? Ja, ja, want de plein is het pijn natuurlijk. Uh, we hebben dit keer, het hebben we in het verleden al een keer gehad. Hebben we, ja, vroeger werd het Het Strand genoemd. Maar ja. dat is boven, zeg maar, bij, uh, bij de fontein, dus voorbij het Wapen van Zandvoort. Ja. Hebben we dit keer vier deelnemers staan in plaats van drie. Uh, en we hebben de afgelopen twee jaar hadden we kleine tentjes. Uh, en, er, en dat waren er drie. En dat zijn er nu vier geworden. Er staan nu, zeg maar. Uh, waar vroeger café Alex, zitten, nu de dieren. Uh, ja, en daarvoor dan? Ja, ja daarvoor. Ja. En dat zijn ja, dus vier kleine tentjes. Dus je maakt eigenlijk uh, uh, beter gebruik van de ruimte, laten we zo ja. noemen. Daardoor kan je meer nemen. Ja, precies. Uh, maar dat ik zijn heb twee extra als ik even in de gauwigheid ja. tel. Ja. Ja. Klopt, maar dat scheelt. Ja. Nou ja, het is voor de deelnemers ook wel leuk dat dat er meer mee kunnen doen. Want het is, ik vind het wel verbazend dat de ene keer staan ze te dringen en de andere ja. keer moet jij leuren. Vertel me maar. Ik, ja, het, <laughs> dat geeft niet mijn vader net aanhaalde, maar... Nou, ik vind het wel een legitiem hè. Ja, maar absoluut. Het, terug naar het plein. Uh, je noemde al het strand en het was daarboven op die verhoging. Ja. Nu, uh, heb ik in het boekje gelezen, zijn er zes strandtenten. Dan wordt je strand wel erg groot. Ja, maar uh, er staan daarboven drie uh, strandtenten. Okay. Dus uh, het is niet meer puur strand. Okay. Twee strand. Ja. ja, precies. Nou nee, ja, dat is wel. Um, dat is eigenlijk wel bijzonder. We hebben echt wel um, uh, veel strandpalvioens. Um, dat zijn natuurlijk ook gewoon uh, ook in Zandvoort hele actieve ondernemers. En dat zie je hier ook in terug. Uh, we hadden één uh, strandpalvioen minder eigenlijk. We hadden één deelnemer die helaas op het laatste moment, of laatste moment. Uh, na in ieder geval inschrijving, loting. Uh, heeft gezegd van nou, wij, wij kunnen, kunnen het toch niet meedoen. Wij doen. Want nou, ja, onze zaken. Uh, stopt ermee. Ja, en toen uh, hebben we gekeken en toen was er ook weer een strandpaviljoen die zei, joh, ik pak die plek wel. Is dat de nieuwe strandtent? Dat is de nieuwe strandtent Captain kot Captain kot die zag ik ook, ja. Maar je ziet ook in het rijtje van de strandtenten, we hebben er nu zes, maar er zijn drie nieuwe. Drie nieuwe die vorig jaar wel gestart zijn, maar toen te laat waren om mee te mogen doen. Nou, neem tent 6, Bad Zuid en Captain kot Ja, Captain Kott was echt nieuw en die is echt nieuw. Die was er vorig jaar nog niet. Maar tent 6 was vorig jaar er wel, maar was te laat met de inschrijving, want toen was die er nog niet. En, uh, ja, en niet te laat, die heeft er echt voor gekozen. Ja, uh, nee, nou, laat, laat ons maar gewoon even eerst ons strand ja, En dat gaan. heeft Bas ook gedaan. Ja. ja. Nu uh, uh, zie ik daar uh, 19 hutjes staan. Kun je mij vertellen wie er allemaal komen? Ja, dat kan ik. Uh, ik doe het even in volgorde van. van uh, inschrij niet de inschrijving, sorry, maar van op de plattegrond. Uh, ja. Niet in belangrijkheid. Nee, nee, nee. Uh, op nummer 1 staat Beachclub 10, 2 Bad Zuid, uh, Brasserie Zin, Tent 6. Dan het Wapen van Zandvoort. Uh, daarin, en dat is ook wel heel erg leuk. En dat voelt ook wel een beetje als een uitbreiding. Het Wapen doet al jaren mee, maar heeft nu ook echt. ...op zijn terras een tent in de stijl van culinair Zandvoort... ...en gaat dit jaar ook echt hapjes doen. Um, voor drie scharrekoppen. Ja, ja, ja, jij, jij kent hem uit je hoofd inmiddels... ...dus uh, mm. ik ga je niet tegenspreken. <laughs> ik, ik weet al ik, wat ik ga eten ook. Ik, ik zou hem ook uit mijn hoofd moeten kennen... ...maar op een of andere manier is het toch niet allemaal in detail blijven hangen. Uh, zes, uh, strampavion Storm. Captain Kot, Greek uh, Cuisine Filoxenia. Uh, dat is wel leuk om te melden. Die, heeft, uh, die doet voor de achtste keer mee... Dus dat is echt, uh, uh, samen met Andrea, uh, zijn, ze zijn dat zijn echt, er dus zo van die van het al eerste gaan. uur. Ja. Die hebben we ja. alle keren met twee tweeën ja. al meegaan. Dus dat is, al, ja, is toch ook bijzonder. Siso Lounge, uh, Ayuma, de Meerpaal, nog een nieuwkomer, de Meester. Um, nou, Andrea, die ik al net noemde. Um, nog een nieuwkomer, en dat is de vierde van de kleine tentjes, zeg maar, is Wijn aan Zee. Ze dus hebben echt een speciale wijnbar, ze zijn wel echt heel erg blij mee. Uh, Wijn aan Zee is uh, een wijnbedrijf wat aan huis doet, geloof ik, hè? Ja, klopt. Ja. En zij organiseert ook, uh, nou, ze heeft bijvoorbeeld die culinaire, culinaire wijnwandeling uh, die al twee keer ja. heeft plaatsgevonden, heeft zij uh, georganiseerd. Zij organiseert proeverijen. Dus, uh, dus dat is apart eigenlijk dan. Ja, nou ja, wij vinden het leuk om eens te kijken hoe dat, uh, hoe dat uh, en, en, en, daarbij staat. Ja. En um, zij staan naast de Kaashoek, daarnaast Tea, Chocolate More, uh, daarnaast Rabbel. En um, nou ja, we hebben het net al over die uitbreidingen. En dat is eigenlijk ook een van de uitbreidingen. Uh, de meeste mensen kennen MMX uh, al als deelnemer al een uh, nou ja, aantal jaren. Daar uh, hadden ze altijd eten en inmiddels befaamde scopino. En wij hebben hen gevraagd of zij een Scopino-bar willen doen dit jaar. Dus zij staan bij ons in de centrale bar met een scopinobar. Uh, is, is daar ook die, uh, de, de koffiebar weer? Nee, nee dat, de, nee, de Koffie die heeft uh, een. ook okay. uh, die is, rabbel, die, is, er, die, is rabbel. die ik net noemde, en die heeft dus een van die vier kleine tentjes. Hmm. Ja, en dan natuurlijk niet te vergeten: uh, we hebben twee barren, de Clean Air Zandvoort Bar noemen we hem niet, niet uh, onbewust. En dat is omdat die door uh, onze vrijwilligers gerund wordt. Dus dat, uh, dat is eigenlijk uh, deelnur, deelnemer nummer 19. Nou, zijn er uh, van degenen die uh, vaak meedoen, uh, toch dingen die eruit springen? Bijvoorbeeld het kaasplankje van de Kaashoek. Ja. En de Scrupino van uh, MMX. Ja, zonder andere. Zo, nee, ik wil daar niemand mee tekort doen. Okay. Maar dat begon nu alweer in het dorp. Ja, nee. Uh, nee uh, Kaashoek doet nu voor het tweede jaar mee. En is het derde jaar? Is dat derde jaar? Ja, dat is alweer derde jaar. Het ja, snel de tijd. Praat maar door en denk, <laughs> en denk straks. Oké. Okay. Die is toen met een kaasplankje gekomen. En dat was een fantastische uh, ja, toevoeging voor het evenement. En, en, uh, nou, en daar uh, genieten mensen van. Dat zie je heel uitdrukkelijk op het einde van de avond. Halen ze kaasplankjes op. Ja, het was ook wel altijd al een wens van ons. We zijn ja. ook wel een paar keer langs gegaan hmm. bij onze twee uh, kaaswinkels. Van Saudi maar ja, dan moeten ze daar natuurlijk ook nog wel uh, in. En nu uh, zijn we heel erg blij dat de Kaashoek dat ook doet. Ja. Nou, het, is natuurlijk wel, het is wel zo dat als je daar gaat staan, dat je ook moet zorgen voor personeel. Dus voor sommige bedrijven, uh, of je moet dicht, of je moet half dicht. Klopt, ja. En dat is natuurlijk wel een, een, een, een dingetje. Um, we doen inderdaad niemand tekort. Want ik heb alle menus heb ik doorgespit. En er staan al kruisjes waar ik naartoe moet. Ja. Je denkt dat ik ja, maar dat niet dan kom je bij de krant, hè? Doe, <laughs> ja. Doen wij ook nog steeds elk jaar, hoor. Ik denk dat bijna iedereen dat doet. Ja, dat, ja daarvoor is die krant natuurlijk ook, ja. hè? En het is niet alleen vrolijkheid. Het is ook een goed doel zitten aangekoppeld. Ja. En daar wil ik ook wel wat over weten als het kan. Ja, natuurlijk. Ja, wij hebben... Uh, vier jaar geleden uh, ons eerste goede doel uh, uh, gestart. Eigenlijk een beetje andersom. In plaats van dat wij uh, zelf hadden bedacht van nou uh, we willen een goed doel, uh, kwam er helaas op ons pad uh, een situatie van een heel klein lief mannetje die heel hard aan het knokken was voor een ziekte. En daar hebben wij de eerste, het, ons eerste goede doel mee gestart: Knokken voor Kai. Um, en daarna uh, hebben we dus eigenlijk elk jaar een goed doel gehad. En dit jaar hebben we uh, Stichting Metakit. Ook een doel wat dichtbij komt dat ons raakt. Uh, in Zandvoort zijn helaas twee gezinnen met kinderen. Uh, waarvan hun, uh, nou, het ene gezin twee zoons. En van het andere gezin hun dochter stofwisselingsziekte heeft. Een ziekte waar helaas uh, kinderen niet uh, oud mee worden. En ja, wij willen natuurlijk dat dat... Uh, nou ja, uh, op een of andere manier geprobeerd wordt om dat te voorkomen. En, en wij vinden dat een heel mooi en heel belangrijk goed doel. Dus dat waar? is dit jaar het goede doel. Waar komt die winst vanuit? Is dat van de bar? Nee. Of is het de, de, doen de deelnemers daar ook niet ja, mee? Ja, de bedoeling is dat de deelnemers op het einde... Want je weet, wij werken met scharrenkoppen... En ze kunnen op, niet ingeleverd worden. Dus je moet ze opmaken. Nou, gelukkig zijn er een heleboel mensen die ze niet opmaken. En die stoppen dat dan bij ons in een pot. En die opbrengst nee. van die niet ingeleverde... Of tenminste, ingele, door jullie ingeleverde scharrenkop... Die verzorgt uh, dat we dat geld hebben. En vaak leggen we er als organisatie ook nog wat bij. Zodat we een mooi bedrag hebben. Maar het is in wezen... De de Deelne nee, de, Niet de deelnemers, de gasten. de gasten. Ja, nee, het, het geld dat <tot> het geld. gebracht wordt, gaat naar de Stichting Onderzoek. Ja. ja, ja, ja, ja. Maar het wordt eigenlijk opgebrengt door jullie allemaal. Dus de bezoekers... Dus eigenlijk, eigenlijk moet je kopen en weggeven. Nee, dat kan ook. Maar als, ja, ja. ik bedoel, dat, dat is aan ieder... En dat mag uiteraard. En ik bedoel, als er geld wordt gedoneerd, mag ook. Maar Prima. eigenlijk is het zo... Hè, je staat op zondagavond en je denkt... Ik heb, een, nou, ik heb ik ze heb nog. Op. Ik gooi ze in de bak. Ja. Komt daar een... Geef ze aan een van ons, want vaak Komt... staat er niet per se een bak. Bij de, Komt bij... daar een, een, een, een, een goed zichtbare ton voor, of bak voor? Nou, dat... dat... Ik zei eigenlijk of gooi ze in de bak. Het lastige daarin is. Wij hebben helaas niet de mensen om daar constant bij te gaan staan. En het is ja, heel vervelend om te zeggen. Maar we leven in een wereld dat dat niet vanzelfsprekend is. Dat het dan blijft staan. Dus misschien dat een van de gezinnen zelf nog met een bak gaat samen. Anders kan het bij, de bij de ons kassa's. Worden. Okay. Bij de kassa's. Dan komt dat helemaal ja. goed. En dat roepen we ook op. Ja. Wij, wij gaan rap door de tijd. En zie ik links Cor, Die zit nog met één vingertje omhoog. Dus we hebben nog één minuut. Nou, dan wil ik toch nog even. Ja, nog even exact wanneer. hè Vrijdag 24 Juni van 5 tot uh, half 11, zaterdag uh, van 4 tot half 11 en zondag van 3 tot half 10. Ja. En dit alles is niet mogelijk. Door uh, die honderd vrijwilligers die we hebben. En de hele vele adverteerders. En natuurlijk alle adverteerders en de sponsors. Maar ook van acten. Vooral vrijwilligers. Die ja, vrijwilligers. absoluut. Dat ja. is wel echt uh, heel bijzonder. Nou, wij gaan het uh, volgende week uh, zien, uh, beleven en proeven. Ja, met met ik zijn Met deze hoop. uitgenodigd, hè. <laughs> ja. Ja. We, we komen zeker, dankjewel. Nou, gezellig.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 heeft gevonden dan stoort ze mijn hart vol en al uit Londen van de wereld weet ik niets